Het is 11 uur, Trudy met het NOS-journaal. In Houten zijn alle supermarktondernemers van C1000-winkels bijeengeroepen. Volgens verschillende media wordt C1000 overgenomen door concurrent Jumbo. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. De supermarktondernemers die bij Schuitema zijn aangesloten... zouden het nieuws over de overname vanavond te horen krijgen. Jumbo nam eerder Super de Boer over...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 Het weer. In een groot deel van het land nevel of mist. In het binnenland koelt het af naar 3 graden. Morgen overdag eerst nevel. In het oosten plaatselijk mist. Ook heel af en toe zon. En een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt. Hoe het is opgebouwd. En hoe hard ervoor is gewerkt.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden, Binnen zit Clary Polak. Jeetje, is het alweer lente in Egypte. Een beter bewijs dat het klimaat aan het veranderen is, kan ik niet bedenken. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag drie kandidaten strijden om het voorzitterschap van de PvdA... in allerlei zaaltjes in het land. Vanavond was Rotterdam aan de beurt. Het Amerikaanse inlichtingennetwerk in het Midden-Oosten... is een zware slag toegebracht nu er CIA-agenten ontmaskerd zijn... in Libanon en Iran. En ik praat straks over de mogelijke gevolgen. Even googelen wordt misschien binnenkort wellicht even een voluniaatje doen... De Italiaanse wiskundige Marchiori, die aan de wieg stond van de zoekmachine Google, werkt nu aan een systeem dat zoeken op internet heel anders gaat benaderen. Straks meer daarover. We kennen al de mezing, Matthäus, waarbij het publiek mag meezingen met de koorpartijen van Bach's Passie. En nu wordt er morgen, in het kader van de Week van de Klassieke Muziek, op vier treinstations de mezing Carmina Burana uitgevoerd. Maar voor we daaraan toe zijn, eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 23 november. Ik werd mishandeld door mijn moeder. Elke keer als ik dan geslagen werd of aan de haren getrokken of iets... dan was, voelde het altijd of dat op mijn schuld was. Dat was Fleur. En zoals Fleur zijn er nog 118.000 kinderen in Nederland. Ze worden geslagen of misbruikt of verwaarloosd. En dit zijn alleen nog maar de gevallen die bekend zijn op dus de kinderombudsman. Dit is nog maar helaas de top... De top van de ijsberg. Volgens ombudsman Mark Dullaert stijgt het aantal gevallen van kindermishandeling nog steeds. En de overheid faalt volkomen in de bestrijding ervan. Een onderzoek naar vermeende mishandeling duurt gemiddeld 40 weken. En een kind moet langs vijf loketten. Onbestaanbaar, zegt Dullaert. Nou, dat kan gewoon niet. Als het huis in brand staat, dan moet je binnen 24 uur geholpen worden. Hij stuurde een brandbrief naar de Kamer, want zo kan het niet langer. De omvang is zo groot dat er onmiddellijk regie moet worden genomen en dat er in moet worden gegrepen. Het kabinet heeft al aangekondigd volgende week met een plan van aanpak te komen. Staatssecretaris Steven van Justitie zit er bovenop. Het is een urgente zaak, daar heeft de kinderombudsman gelijk in. Het kabinet had dat al eerder onderkend en daar zijn we mee aan het werk. De ombudsman hoopt dat speciale opvangcentra worden ingericht en er meer geld naar het afhandelen van meldingen gaat. Het was al het zevende onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede en een achtste komt er, als het aan de onderzoekers ligt, niet. Want zij trekken een duidelijke conclusie. Dat dit onderzoek geen nieuwe feiten of omstandigheden heeft opgeleverd, eh, die leiden tot een aanwijsbare oorzaak van de vuurwerkramp. Het onderzoek werd gedaan omdat er allerlei nieuwe informatie naar boven kwam in de afgelopen jaren. Dat er wel degelijk gewerkt werd die zaterdag. Dat er inbrekers binnen waren geweest. Dat hooligans de zaak hadden aangestoken. Of dat het een zelfmoordpoging betrof. Daar is geen enkel bewijs voor gevonden. Dat betekent ook dat er geen informatie is bekend geworden die een nieuw strafrechtelijk onderzoek zou rechtvaardigen. Een teleurstelling wellicht voor de nabestaanden van de 23 slachtoffers. En voor alle anderen die erdoor getroffen zijn. Zelfs de burgemeester is gefrustreerd. Dat brengt ons dus niet dichter bij de oorzaak van het eerste vlammetje. En dat is natuurlijk uiterst onbevredigend. Er komt nog wel een vergelijking van alle onderzoeken om te zien of er iets gemist is. We Demonstranten op het Tagrierplein. Inmiddels zo bekend dat je niet eens bij hoeft te zeggen... dat het hier om Cairo in Egypte gaat. Ze eisen het onmiddellijke aftreken van de militaire machthebbers. De belofte om in juli volgend jaar terug te treden wordt niet geloofd. De Arabische Lente heeft wel zijn vierde president geëist. President Saleh van Jemen droeg de macht over aan zijn vicepresident. Dat deed hij onder druk van de Arabische buurlanden... en van zijn eigen volk dat al maanden demonstreert... De speciale VN-gezant voor Jemen hoopt nu dan ook dat het wat rustiger wordt. Saleh zou de macht hebben overgedragen in ruil voor immuniteit. De president wil verhuizen naar New York. De Amerikaanse president gaf vandaag gratie aan twee kalkoenen. Nee, serieus. We kunnen niet wachten om deze turks. te op de typische Amerikaanse feestdag Thanksgiving komen kalkoenen er namelijk niet zo goed van af. Tomorrow is een van de beste dagen van het jaar om een te zijn. Maar het is ook een van de of dagen van het jaar om een Ze staan morgen bij honderdduizenden huishoudens, namelijk gebraden op tafel. Het is een oude traditie dat de president twee kalkoenen gratie verleent. En wie is Barack Obama om daarvan af te wijken? You are Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van vanmorgen werd gelezen door Martijn Nijhuis. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar Oostblok truckers... die zich misdragen op de Nederlandse wegen, dat meldt Dagblad Spits. Aanleiding is een artikel in Onze Krant, zeggen ze trots bij Spits. Uit dat stuk blijkt dat Oost-Europese truckers slecht betaald krijgen... en dat ze gebrekkig zijn opgeleid. De PVV vraagt in een motie om een onderzoek naar de truckers... en hij krijgt steun van een ruime meerderheid in de Kamer. Steeds meer Poolse chauffeurs zouden betrokken raken bij een ongeluk. Ze zouden zomaar op de snelweg stil gaan staan of zelfs omkeren. Ook zouden ze vaak met drank op in de vrachtwagen stappen. Een angstaanjagend verhaal in dagblad De Pers. De crisis komt volgens de krant langzaam nader. In Europa hebben we nu nog een grote mond. Als brave broertje van Duitsland. We hebben immers een triple status De hoogste kredietwaardigheid. Daardoor kunnen we goedkoop lenen. En daardoor kan minister De Jager andere landen de les lezen over hun begroting. Maar het kan snel gedaan zijn met die triple-A-status... want onze banken kunnen opnieuw zwaar in de problemen komen. Omdat ze teveel hebben uitgeleend in Spanje en Italië. Bovendien hebben we een reusachtige hypotheekschuld. Op de voorpagina van de pers staat een foto van een kaartenhuis... met daaronder de tekst... Niet blazen, alstublieft. De Volkskrant heeft het over rijke Grieken die rijk willen blijven. Honderden rijke Grieken hebben de afgelopen anderhalf jaar... appartementen gekocht in Londen. Met een gemiddelde waarde van...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 Evangelische christenen geven meer aan goede doelen dan gereformeerden, staat in het Nederlands Dagblad. Leden van evangelische gemeenten geven gemiddeld 83 euro per maand. Leden van gereformeerde kerken 61 euro. En leden van de protestantse kerk in Nederland veel minder, 32 euro. Maar, zegt het Nederlands Dagblad, dat is nog altijd aanzienlijk meer dan de gemiddelde Nederlander. Die komt niet verder dan 16 euro per maand. De Telegraaf heeft het over een jongetje uit Edam... dat sinds afgelopen weekend als een held wordt beschouwd. De zesjarige Amin moest s'avonds laat plassen, dus maakte hij zijn moeder wakker. Gelukkig maar, want er was koolmonoxide vrijgekomen. De moeder raakte onwel, de vader viel ook op de grond... maar die kon met een laatste krachtsinspanning nog 112 bellen... waardoor de vijf gezinsleden op het nippertje werden gered van de dood. Er zijn wrijvingen ontstaan uh, tussen het internationaal strafhof in Den Haag... en de Nederlandse regering, meldt trouw. Zo maakt Nederland sinds kort grote bezwaren... tegen de spoedopname van getuigen. Het strafhof zegt dat sommige getuigen hier wel moeten worden opgenomen. Omdat ze door hun getuigenis groot gevaar lopen. Maar Nederland doet daar dus steeds moeilijker over. Er wordt ook geruzie over geld. Nederland heeft bij de oprichting van het strafhof beloofd... om tien jaar lang de huur van het gebouw te betalen. En over een paar maanden houdt het op... Bij het strafhof hadden ze wel wat meer flexibiliteit van het grasland verwacht. Maar ja, zegt een woordvoerder van het strafhof, het blijven natuurlijk Nederlanders. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Hey Joe, dat was Jimi Hendrix. Door muziekkenners en topgitaristen uitgeroepen... tot beste gitarist aller tijden. Drie mannen strijden deze week om het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Dat doen ze tijdens een aantal debatten in het land. Morgen de laatste in Maastricht, vanavond de ene laatste in Rotterdam. René Kronenberg, Piet Boekhout en Hans Spekman waren daar... om aan Partij van de Arbeidleden uit te leggen... waarom zij de opvolger zouden moeten worden van Liliane Ploemen. En onze politieke redacteur Wilma Borgman was er ook, Wilma. Drie mannen. Zeker, goedenavond. Goedenavond. Drie mannen. Zijn er eigenlijk drie grote mannen. verschillen tussen die drie? Ja, toch wel. Uh, laten we ze even langslopen en dan beginnen met de minst bekende. Uh, René Kronenberg, die is wethouder hier in de deelgemeente in Rotterdam. Die speelde dus eigenlijk een thuiswedstrijd. Uh, de tweede man is een doorgewinterde partijtijger uit Groningen, Piet Boekhout. Hij is ook de oudste van de drie. En uh, als je hem hoort praten, hij praat vooral over de traditionele waarden van de sociaaldemocratie die weer in ere moeten worden hersteld. En dan de derde is Hans Bekman, lid van de Tweede Kamer. Die heeft in... Uh, de Tweede Kamer net een aantal uh, nogal opvallende debatten gedaan. Bijvoorbeeld over de Angolese asielzoeker Mauro. Uh, hij is van de drie waarschijnlijk de meest uh, ervarende in het politieke debat. En eerlijk gezegd, Clary, het is misschien niet zo leuk... voor die Rotterdamse wethouder uh, Kronenberg. Maar op basis van wat ik uit de PvdA hoor hier vanavond... Uh, maar ook van mensen die gisteren en al eerder bij uh, die, die debatten zijn geweest... denk ik dat er twee serieuze kandidaten zijn. Namelijk Piet Boekhout en Hans Spekman. En zij hebben het allebei over het terugbrengen van het debat in de PvdA. Dat de PvdA zichtbaar moet zijn, weer relevant moet worden. Ik heb ze alle drie, alle drie de kandidaten even op een rijtje gezet. Luister maar. Ik ben René Kronenberg, Rotterdammer. Een van de drie kandidaten om de PvdA uitslop te krijgen. Ja, ik ben Piet Boekhout. Ik heb heel veel ervaring in de Partij van de ja, er is heel veel mis. En uh, uh, dat is ook precies waar mij ertoe heeft bewogen om uh, kandidaat te stellen, maar waarom ook weer actief ben geworden. Ik ben Hans Spekman van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. En ik ga ook voor het voorzitterschap van mijn partij. Ja, die trots op allerlei vlak. En, en dat we weggezet uh, worden in een hoek. En dat we niet uh, als, als een pitboel optreden om te zeggen van, hey, uh, wij staan hier wij zijn hier goed, we wij, wij, wij, wij zijn met z'n dertig, het lijkt wel alsof we met z'n tiener daar in de Tweede Kamer zitten. Kijk, de sociaaldemocratie hoeven we niet opnieuw uit te vinden. Die is al lang uitgevonden. Waar het aan ligt is dat wij niet meer een duidelijk antwoord... op de problemen van deze tijd hebben. En als we dat terugbrengen naar uh, zeg maar de allouwe oude tradities van de Partij van Arbeid... eerlijk delen van kindersinkomen en macht... dan waar ik in Groningen mee bezig ben is om zeg maar, die oude sociaaldemocratie te verbinden... Met hun ideeën en om te kijken of dat weer een antwoord op onze huidige tijd is. En ik denk dat we die zeer zeker hebben. Wat er mis is dat we heel lang, zeg maar, zijn. En ik heb de overtuiging dat wij weer een krachtige, sterke partij moeten zijn. Uh, die tussen de mensen staat en zorgt dat we mensen aan ons binden... van links en progressief snit. Als je hem goed fileert, heb ik een kans. Omdat ik echt vind dat je ook moet managen, coördineren, indiluten. Uh, dat je anderen moet laten schitteren in plaats van jezelf. Ik vind mezelf nooit gedoodverfd tot wat dan ook. Uh, bedoel, We hebben drie kandidaten. Ik onderschat en overschat niemand. Ik wil het heel graag worden, omdat ik wil vechten... voor die idealen van de Partij van de Arbeid. En dat gaat het beste volgens mij vanuit de Grote Partij van de Arbeid. En dat wil ik realiseren. Ja, een Grote Partij van de Arbeid zegt... Nou, hij wil zelfs een heel grote Partij van de Arbeid... want hij heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld. Binnen vier jaar tijd moet de Partij van de Arbeid stijgen... in ledenaantal van 55.000 nu naar 100.000 over vier jaar. Ja, ik hoorde hem zeggen, uh, ik, ben, ik vind mezelf niet gedoodverfd... maar is dat niet een beetje valse bescheidenheid? Hij is gewoon toch het bekendst van de drie. Ja, dat zeker. En dat is natuurlijk een voordeel. Hij wordt ook geroemd hier om zijn bevlogenheid... en om de manier waarop hij de idealen kan verwoorden. Maar wat ik wel hoorde hier vanavond ook... is dat mensen het een nadeel vinden dat de Tweede Kamerfractie uh, dan een van zijn meest uitgesproken en meest kleurrijke leden kwijtraakt. Die zijn toch al niet zo dik gezaaid. En juist dat, hè, die kleurloosheid... dat wordt vaak genoemd als een van de oorzaken van de lage stand in de peilingen. En dat zou dan voor Spekman weer een nadeel kunnen zijn. Ja. Is er iets zinnigs te zeggen over de voorkeur in de partij? Of in ieder geval dan... in? de zaal vanavond? Nou ja, over de partij kan ik in ieder geval zeggen... dat de jonge socialisten, de jongere afdeling van de PvdA... die hebben hun voorkeur uitgesproken voor uh, Spekman. En dat hoorde ik eigenlijk vanavond hier in de zaal ook terugkomen. Uh, Hans Spekman. Uh, de, de Rotterdammer niet. Hans Spekman. Hans Spekman. Hans Spekman. Ja, enthousiast, kundig...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 Just hold me. Dat was de Noorse singer-songwriter Maria Mena. Ze treedt vanavond en morgenavond op in Paradiso. Maar als u nou kaartjes wil gaan bestellen, moet u niet doen. Het is al uitverkocht. Het Amerikaanse spionagenetwerk netwerk CIA heeft met een flinke tegenslag te kampen in het Midden-Oosten. Een dozijn CIA-informanten zou zijn ontmaskerd en opgepakt in Libanon. Het Amerikaanse nieuws bracht het zo. ABC News has learned of a devastating setback to America's security. A story that reads like an international spy thriller, except it's all too real. At least a dozen U.S. undercover agents have been captured and are feared executed. This is something. Indeed, George. Intelligence analysts say the U.S. is now flying blind in Iran and Lebanon after those dozen U.S. paid spies in two distinct networks have been caught. Ja, dit was de berichtgever van ABC News en daar vertellen ze dat over de enorme tegenvaller voor de Amerikaanse veiligheid. Het lijkt wel een internationale spionage thriller, maar het is echt gebeurd. Zeker twaalf undercoveragenten zijn opgepakt en worden nu wellicht, zegt men, gedood. Um, ik ga erover praten met Roger Vleugels, journalist, gespecialiseerd in onderzoek naar inlichtingendiensten. Um, ja, hoe vervelend is dit voor de Amerikanen, meneer Vleugels? Dat valt wel mee. Het zijn <laughs> op te beginnen geen CIA-agenten, het zijn ook nee. geen Amerikanen. Het zijn uh, een aantal infiltranten, met name in Iran en uh, in, in Libanon... die de afgelopen maanden opgepakt zijn. Maar dat is gewoon een onderdeel van het spel, dat gebeurt met enige regelmaat. Maar het zijn dus niet Amerikanen, het zijn burgers van uh, uh, Libanon? In ja, geval. en je en, uh... kunt meteen zien dat het redelijk low profile is wat Hezbollah aan het doen is. Want die infiltranten die zijn opgepakt. Ja. En dat valt inderdaad van te vrezen wat ermee gaat gebeuren. Maar op een gegeven moment hebben ze ontdekt... wie die die infiltranten zijn, onder andere tot de spotten... waar ze gerund werden, waar ja. ze hun instructies gerund, voor de echte ja, agenten precies. kregen. Ja. En die echte agenten, dat zijn Amerikanen. Die zijn dus ook in beeld, ja. maar die zijn niet uitgezet, opgepakt of gedood. Dus die zijn nog steeds actief dan? Nou, die, die verkassen dan wel, want die zijn, zoals dat heet, nu afgebrand... omdat hun identiteit ja. bekend is. Maar Hezbollah heeft er dus voor gekozen in Libanon nadrukkelijk... maar dat speelt in Iran vergelijkbaar, om dus wel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 Uh, maar, en dan en, vooral maar het kernwapenprogramma in Liban, in Liban, ja? en de chemische wapens. En, ja? en Libanon is dan logisch. Libanon is al decennia de inlichtingendraaischijf in het Midden-Oosten. Daar, van daaruit wordt alles aangestuurd. En zeker de Amerikaanse uh, CIA-vertegenwoordiging in Libanon... is een van de grotere. Ja. En daar zijn dus nu een twaalftal mensen opgepakt. Ach, goed, maar dat zijn dan geen zoveel. Amerikanen, maar die Amerikanen hebben wel moeten verkassen. Zegt u net met andere woorden, dat inlichting ligt wel op zijn gat, of oh nee, oh nee. nee. Dus niemand die mij heeft uitgelegd of dit vijf of 95% oh, nee. van de Amerikaanse activiteit in, uh, in Libanon is. En ik neig naar 5%. Maar dan, want... Het is gewoon inspiring sparing, zoals dat genoemd ja, wordt. Ja. Maar het wordt wel enorm opgepijpt door ABC News. Ja, en door NBC en Reuters wordt het weer gedownplayed. Oh, okay. En daarna werd het door LA Times ook weer opgepijpt. Het hangt een beetje van de politieke kleur van de persorganen af. Ja. Maar hoe is dat nou precies gebeurd? Want, want u zegt, uh, uh, ze, hebben dus blijkbaar, ze hebben ze gespot op het moment dat ze hun opdrachten uh, uh, kregen. Nou, dat ligt wat ingewikkelder. Uh, die, die, die infiltranten hebben reguliere gesprekken... en die zijn meestal in openbare gebouwen. In dit geval onder andere in een restaurant van Pizza Hut. Dat is vrij normaal. Dat oh. gebeurt in Nederland op dezelfde manier. Bijvoorbeeld een Argentijnse grill op de Spuistraat... wordt op die manier door de CIA gebruikt. Uh, dat is heel normaal. Dat weten inlichtingendiensten ook van elkaar over en weer. Alleen, er is nu voor gekozen... omdat ze in Iran een beetje zenuwachtiger worden... en Hezbollah dat goed aanvoelt om eens wat speldeprikjes naar de Amerikanen uit te delen... omdat dat gezeur over dat er geen kernbommen gebouwd mogen worden... toch wel een beetje vervelend begint te worden. Oh, nee. En dus wordt er een spaaieringetje aangepakt. En dat de Amerikanen daar nu een beetje kwetsbaarder in zijn dan anders... heeft te maken met dat de inlichtingssituatie in, in Libanon... sinds de laatste oorlog tussen Hezbollah en Israël wat labieler is. Er zijn ook verschillende Mossad-spaaieringen opgerold. Ja, ja. Is Mossad daar... is de geheime dienst van Israël. Ja, de, ja. Het is daar allemaal wat instabieler... De Amerikanen hebben misschien iets meer risico moeten nemen. Maar okay. het is vooral niet een kwestie van dat Hezbollah... nu ineens op de hoogte was van deze infiltratie. Maar Hezbollah heeft nu opeens besloten om eens wat aan te ja, pakken. Nee, goed, als u weet dat het in de pizza hut gebeurt... dan weet Hezbollah dat natuurlijk ook. Het klinkt allemaal wel enorm um, um, amateuristisch, eerlijk gezegd. Uh, het is helaas uh, altijd zo bij de Het NLT, is altijd het, zo. Nou, het goed. is niet voor niks zo dat de, de kwaliteit van hun rapportages... bij welke oorlog dan ook altijd onder de maat is... Ja. Nou goed, u, u zei het al, uh, de Amerikaanse inlichtingdienst kent ook tegenslag in Iran. Daar zijn ook infiltranten ja. opgepakt. Thomas Erbrink uh, vanuit Teheran, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Hoeveel mensen zijn daar opgepakt? Nou, er zijn hier in mei uh, 30 mensen uh, gearresteerd... die volgens de minister van geheime dienst hier uh, ja, uh, zouden zijn gerecruiteerd door de Amerikanen... met name om hier uh, het energienetwerk in, in kaart te brengen. Denk aan uh, oliepijpleidingen en gaspijpleidingen. En ook om sabotageacties uit te voeren. En uh, ja, het lijkt er toch wel op dat ze hier dan misschien iets succesvoller zijn geweest dan in, uh, dan in Libanon... Ik heb morgen een stuk in de Washington Post, dat is dan de Amerikaanse kranten, waar ik voor schrijf. Mm -hmm. En ik weet, ja, hun politieke kleur, daar kunnen we lang over debatteren, Maar uh, uit dat stuk blijkt hopelijk uh, dat het aantal aanslagen op bijvoorbeeld gaspijpleidingen hier echt navernand is gestegen in de afgelopen twee jaar. En ook direct weer daalde nadat die mensen werden opgepakt. Er zijn hier bijvoorbeeld 17 aanslagen in de afgelopen twee jaar geweest uh, op die gaspijpleidingen tegenover... Drie uh, explosies van gaspijpleidingen in de twee jaren daarvoor. Mm -hmm. Dus de Amerikanen die hier niet op de grond zijn... Hè, want anders dan in Libanon hebben ze hier geen ambassade... er zijn geen relaties tussen Iran en Amerika... En lijken toch wel iets voor elkaar te hebben gekregen. Mm. En in ruil daar tegenover staat dat de Iraniërs... Ook wel wat voor elkaar hebben gekregen door dus die spy ring, zoals meneer Vleugels dat, uh, dat, dat noemt, ja. uh, op te rollen. Ja, maar hoe, en hoe is de Iraanse regering dan deze informant op het spoor gekomen? Ook in de Pizza Hut? <laughs> nou, de Iraanse regering um, is uh, uh, steeds meer uitgekinder in, uh, in het afluisteren natuurlijk van zijn eigen burgers ook in het volgen van internetverkeer uh, in het nagaan van ongebruikelijke telefoongesprekken, hè. denk aan telefoons die, uh, die, die heel weinig worden gebruikt of alleen op bepaalde locaties worden gebruikt, daar hebben ze allemaal pijlapparatuur voor, vaak geleverd door Europese bedrijven um, en uh, ja, houdt daardoor heel goed in de gaten wat er in het land, uh, wat er in het land gebeurt. Nou, in dit specifieke geval hebben ze vijf ...websites ontdekt die, uh, ja, uh, eigenlijk waren dat een soort van uh, banenwebsites ...waar mensen hun cv konden inleveren om dan een baan in het westen te kunnen krijgen. Nou, dat waren gewoon fronts uh, voor uh, de CIA. Uh, zo bleek al vrij snel, want het was allemaal vrij oh. doorzichtig, uh, zo zeiden oh. de Iraniërs. Uh, en uh, ja, zo op die manier hadden de, de Amerikanen contact gezocht met nee. mensen hier in Iran. Dat klinkt ook al zo knullig. Ja, ik denk ook dat, dat als je even een stap terugneemt, als je kijkt naar wat er gebeurd is bij de CIA de afgelopen maanden, dat het duidelijk is dat de problemen zeer groot zijn. Uh, generaal Petraeus, David Petraeus, de man van de Surge in, uh, in Irak, uh, de, die daar het tijdje keerde, die vervolgens naar Afghanistan is gegaan. Het is overigens, uh, zijn vader is een Nederlander, is nog een beetje een Nederlandse trots. Uh, die is nu aangesteld als hoofd. ...van de CIA. En hij is echt een, uh, ja, iemand die, die de boel op orde moet, moet, moet stellen. En ik denk ook dat dit soort dingen nu expres naar buiten worden gebracht vanuit de CIA zelf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 is dat werkelijk de enige betekenis van, van, uh, van deze hele actie in Iran en in Libanon? In inlichtingenwereld heeft alles altijd meerdere betekenis. Mm. Het is natuurlijk ook het verzwakken van de Amerikaanse aanwezigheid in Libanon. Uh, en, en dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, dat, dat de Amerikanen bezig zijn met het controleren van wapens. Niet alleen in Iran is het meer gas en olie en dat soort transportmiddelen, yeah. maar ook wapenleveranties. Uh, het is gewoon het toebrengen van een slag. En dat doe je zo af en toe. Ja. En uh, Iran heeft nu duidelijk behoefte... En Iran stuurt voor een deel Hezbollah aan. Heeft duidelijk behoefte aan het opvoeren van de druk. En ik, ik verwacht dat er nog wel meer gaat gebeuren. Want het laatste rapport van een internationaal atoomagentschap in Wenen... was scherper dan ooit over het bouwen van een kernwapenprogramma in Iran. Dus zal Iran in, in, op het niveau van low-intensity conflict... Kleine speldenprikken naar de Amerikanen meer dingen gaan doen. Frontstores oprollen, dat soort Frontstores oprollen? Nou, bijvoorbeeld Nederland heeft nee, ook een frontstore front gehad. Dat is een winkel van een inlichtingendienst. Of de inlichtingendienst vermomt zich als een winkel. Okay. Nederland, de Nederlandse inlichtingendienst, mm -hmm. heeft in Jordanië een handel in chemicaliën gerund. Oké, okay. dus zo'n winkel wordt dan opgerold. Ja. En dan is er weer een klein slagje ja. toegebracht. Maar verder moeten we ons er niet al te veel van aantrekken, begrijp ik. Nou, in die Behalve is... dat die informanten natuurlijk straks de doodstraf krijgen, ja. Dat dus weer wel. Met die kans is uh, reëel. Ja, goed. Nou, hartelijk dank voor uw, uh, voor uw komst naar de studio. Roger, vleugels.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 U hoorde zangeres Beth Hart en gitarist Joe Bonamassa. Your heart is as black as night. Bijna iedereen in Nederland gebruikt op internet de zoekmachine van Google. Maar wellicht gaat het op korte termijn wel veranderen. Want de Italiaan Massimo Mar Kiori is bezig met een nieuwe zoekmethode, volunia.com. En hij is niet de eerste de beste, maar Kiori is namelijk de bedenker van de techniek waar Google nu mee werkt. Ik ga erover praten met Steven Pemberton. Hij is informaticus, werkt aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. U weet alles van computertalen, heb ik mij laten vertellen. En u kent deze, meneer Mark Iori. Ja, dat klopt. Uh, uh, het CWI, Centrum voor informatica heeft de, de internet in Nederland opgericht uh, uh, in 1988. Ja. En uh, ik was dus heel vroeg bij de ontwikkeling van de World Wide Web. In 1994 was ik al, al mee bezig. Mm -hmm. en, uh, en Massimo ook. Uh, uh, hij was al bezig met onderzoek naar, uh, naar de World Wide Web. En... Uh, Zodoende kwamen we samen op conferenties en later gingen we allebei werken bij de World Wide Web Consortium. Dat is een, een consortium dus van, uh, van bedrijven ja, ja. en andere mensen die, die de World Wide Web willen verder uitbouwen. En u noemt hem Massimo en u hebt vanmiddag nog met hem gebeld, uh, heb ik begrepen. Heeft hij u aan u een tipje van de sluier opgelicht? Um, mee bezig nee, eigenlijk nee. niet. Hij zei heel oh. duidelijk tegen mij, van, uh, het, het is nog uh, een, een, een geheim van wat er gaat gebeuren. Uh, omdat het heel makkelijk zou zijn voor Google met honderd uh, man uh, meteen uh, aan de slag te gaan en hetzelfde te doen. Dus het, het blijft, uh, blijft voorlopig een geheim. Maar hebt u enig idee waar hij mee bezig is? Ik kan wel gissen, want ja, als ik kijk naar waar hij be mee bezig is, dan denk ik van ja... Als ik in zijn positie was, dan zou ik, zou ik het zo en zo doen. Kunt u er iets van uitleggen? Nou ja, kunt u een voorbeeld uh, geven? Wat nou kan... ja, het, het probleem met webpagina's is dat ze wel leesbaar voor mensen zijn... maar niet voor machines, voor computers, voor zoekmachines. Ze moeten gokken waar het over gaat. Nou, als je meer kan uittrekken van die, van die pagina's, uh, um, zodat het semantisch, uh, zoals dat heet, uh, leesbaar is. Uh, zodat de pagina ook uh, informatie heeft over waar het over gaat. Bijvoorbeeld over een conferentie, de begindatum, einddatum, de locatie enzovoort. Dat Dan de pagina je... zelf weet waar die het over heeft. Ja, ja, ja. ja <laughs> Begrijp ja, ik niet. Ja, nou, dat wil zeggen dat de mensen die de pagina maken, uh, kunnen dat informatie aan toevoegen. Ja, maar... Uh, Da, wat, dus denkt hij dan mee met de lees? Ik, ik weet niet zo goed wat nou, ik nog bij hij, hij, is, hij is daar wel Doe mee bezig. Met, dat, dat is de, een volgende ontwikkeling van de World Wide Web. Dat, dat veel meer machineleesbare informatie... zowel als menselijk uh, leesbare uh, informatie is beschikbaar. Om... Geef eens een voorbeeld, want ik, want ik nou, ben juist, een leek. Uh, zo, zoals ik zei, van, uh, als, als de zoekmachine gaat naar een pagina... waar het woord Amsterdam in voorkomt... Ja. Ik kan hier wel gokken dat het er over een plaats gaat. Maar het, er is ook een boek die Amsterdam heet en een popgroep. En er zijn allerlei verschillende manieren dat het woord Amsterdam zou kunnen gebruikt worden. En het probleem met Google is, als je op Amsterdam zoekt, dan kennelijk krijg je alles over de stad. Uh, en, uh, en, en als je zoekt naar een van die andere kleinere uh, uh, uh, gebieden, zoals een popgroep die Amsterdam heet, mm -hmm. dan is het heel moeilijk te vinden. En dan gaat hij je nu allerlei keuzes geven. Bedoel je een popgroep? Bedoel je een stad? Bedoel je ja, een boek? Dus bedoel je dat? dat, wat, wat dat ik, in ja, zijn ja. plaats zou ik dat doen. Van, van je gaat uh, uh, de, de, de verschillende gebruiken van die woorden onderscheiden. Okay. En dan kan je dat aanbieden als je op Amsterdam zoekt. Van ja, nou hier zijn de resultaten voor dit en hier voor dat. Ja. nou heb ik begrepen dat hij nooit echt gedeeld heeft in het succes van Google. Hè? Is dit nu een soort wraakactie van hem? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Ja, hij is. Hij is uh, een academicus, net zoals ik. En dus daar heeft hij het in het begin voor gedaan. En hij heeft gewoon zijn, zijn werk gepresenteerd op een, een conferentie... waar toevallig Page en Brin, de uh, uitvinders van of, uh, Google, Google nou, ja. uh, aanwezig waren. Hij heeft met ze gepraat, zoals je doet uh, op, bij een conferentie. Yeah. En ze hebben dan op basis van zijn werk hun PageRank-algoritme nou, gemaakt. Ik kan me voorstellen dat hij daar de pest over in heeft. Nou ja, nee, want oh. ja, je begrijpt wel dat als je bij een conferentie bent... en je dat informatie weggeeft, dat mensen zijn vrij om. Maar dat te doet hij dus nu niet meer, begrijp ik. Hij is wat dat <laughs> nou, betreft dus schade en ja, schande Maar gewoon. het is niet dat hij boos is op Google of zo... maar nu nee, denkt nee. hij van, ik kan het beter en ik ga het beter doen zelf. Is het goed dat Google concurrentie krijgt? Oh, absoluut. Want uh, ik vind het eigenlijk vrij, ja, vrij slecht... dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat Google zo'n uh, monopolistische positie heeft uh, uh, verworven. Want uh, ja... Uh, alles draait nu om Google. En als je een bedrijf hebt, moet je gaan kijken van hoe Google het doet. En als Google het algoritme verandert, dan verdwijnt je van de, van, de, van, de, van de listings. En dan je bedrijf niet ja, meer. Nou precies, goed want, ja, precies. Want als hun algoritme uh, veranderen... het is ook vaak, heb ik begrepen, een kwestie van commercie. Van, van betalen gewoon. Uh, nou ja, uh, voor een deel. Ik bedoel, ja. advertenties natuurlijk. Uh, er zijn ook bedrijven... die denken je, je je resultaat hoger te krijgen op Google. Of dat echt waar is, dat betwijfel ik. Maar ze kunnen vast wel het ietsje hoger halen. Uh, maar ja, het is, het is inderdaad commercie, commercie. En kan dat met zo'n nieuwe zoekmachine vermeden worden? Nou ja, in, in ieder geval gaan niet, gaat niet iedereen naar de ene website... Uh, dat, dat het wordt verdeeld over meerdere. En dan heb je meer keuze ja. uh, over waar je gaat en, en waar je probeert op te mikken. Ja. Goh, uh, wanneer denk, denkt u dat we wat meer gaan horen van nou dat ja, de Volunia.com? Het moet binnenkort zijn, want uh, hij heeft dus een oproep gedaan voor testers... Uh, en hij wil enkele tienduizenden vinden... Uh, uh, dus uh, dat betekent dat zijn initiële fase van testen af is en nu gaat hij het op een grotere groep uh, proberen ja, ja. En, uh, en dan als dat goed gaat dan kan hij het uh, aan de hele wereld dus ik denk zeker, uh, nou ik verwacht wel zeker binnen zes maanden dat we het, uh, dat we het uh, zien uh, in het echt Hebt u zich al aangemeld als ja, test? Ja natuurlijk Hoe <laughs> ja, kan het ook anders? Ja. Goed, dank u wel Steve Pemberton Hartelijk, Hartelijk dank, dank. Zo, dat was een fragment uit de Carmina Burana. Een stuk uit 1937 van de Duitse componist Karl Orff. Um, twee gasten in de studio. Om te beginnen Hans van der Boom, klassieke muziekman van de avond, Mag ik je zo noemen? Oké. Wat wordt wat, wat hier bezongen eigenlijk? Waar gaat het d een stuk over? Dit was het openingskoor van de ja. Carmina Burana. Ja, en, en wat... Ja, je weet daar vraag je wat. Die, die, die lieden gaan over liefde, het leven, maar een beetje schuine teksten af en toe, drank. Uh. Ja. Vooral veel drank. Vooral veel drank. Kijk, dit is Jeroen van Veen. En hij is de initiator van een aantal optredens waar we zo meer van over gaan horen in treinstations. Maar um, um, um, even nog naar Hans van der Boom. Hou je van het stuk? Nee. Ik vind het een vreselijk stuk. Echt waar? He? Maar ik, ik zeg meteen Waarom? erbij dat ik Jeroens zijn plannetje niet wil bederven. En ik vind het een fantastisch initiatief, maar ik vind het een verschrikkelijk Waarom? Stuk. Wat is er mis mee? Uh, nou ja, hij heeft het gebaseerd op oude, oude uh, teksten uit de middeleeuwen. Ja, en het, het die jij niet het, verstaat, blijkbaar. Nee, nee, maar het heeft ook dat primitieve van, van die middeleeuwen. Ja, dat is juist lekker. En, nee, nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee. En, en het, gaat, het gaat vooral ook heel lang een beetje op dezelfde manier door. Het is, het is, ik vind het altijd zo'n stuk, dat, dat, dat, dat schaar ik in het rijtje... De Plennest van Holst ja. en De Bolero van Ravel. Ja. <laughs> waarvan ja. iedereen denkt van, sommige mensen die vinden het prachtig. En ja, maar nou het... noem je een paar hele sterke stukken. Ik, uh, ja, ja, maar, ja, maar dan weet je wat ze met elkaar in gemeen hebben? En de Sacre du Printemps? Heerlijk. En de Carmina Burana? Nou? Dat ze allemaal voor twee pianos oorspronkelijk geschreven zijn. Ah, het is een, is een hele pierstuk. andere invalshoek. Goed, oh, maar dat is, ja, ja, ja. dat is wel handig. Want ik zei al, u gaat deze Carmina Burana... gaat u morgen vier keer uitvoeren in een treinstation. En dat lijkt mij niet met een heel orkest kunnen. Nee, nee zeker niet als je in schouw neemt... dat het hele ensemble, het koor en solisten en de instrumenten... die reizen allemaal met de trein. Dus alle instrumenten gaan ja. gewoon mee met de trein. En hoeveel? Dus er zijn nu twee... Wat was twee, twee pianos, We reizen ja? overigens met twee... We bent ook de pianiste, één van de pianisten. Ik ben ook even ja. van de pianisten. Ja. We reizen met uh, twee digitale pianos... Ja. En uh, wat klein slagwerk, zoals je weet, het orf, uh, yeah. slagwerk. Uh, uh, daar een, een selectie uit. En, en voor de rest 21 uh, zangers als koor. En we hopen op die stations, want die stations zijn soms het zijn doorgaans een plek voor reizigers, hè, om je kaartje te kopen en vervolgens pak je die trein. Yeah. Om die, om die stations ook als een soort concertzaal even te gebruiken. En wij mogen meezingen, als we op die stations zijn. En iedereen, dat zo? iedereen die, uh, die denkt dat hij het kan zingen... die mag meekomen naar het station en daar een stukje meezingen. Overigens ja. moet ik wel bij zeggen, we doen niet overal helemaal. Want dan, oh. dat zouden we ook theoretisch niet redden. Hè, want we beginnen nee. in Groningen, we doen Amersfoort, Leiden ja, Dat kan je en niet Haarlem. vier keer op een dag. Nee, je nee, de de gaat... moet je trein halen ook. Je moet je trein ja. ook nog halen. Ja, ja, ja, ja. En dan moet alles om mee. Ja. En dat gebeurt allemaal in het kader van de Week van de uh, Klassieke Muziek. Juist, Ja. Um, Even terug, euh, nou, laat ik je zeggen, wat vindt u de kracht van dit stuk, afgezien van dat je het dus op twee pianos en met slagwerk werk kan doen? Uh, de kracht vind ik dat het, uh, uh, voor mij, heeft het een soort, soort, soort oergevoel. Uh, een oergevoel? Uh, bij, een ja. oergevoel komt dan bij, bij dat stuk een beetje los. En uh, de, de meezingbaarheid vind ik ook een attractieve hm. meerwaarde van het stuk. Uh, ja, en ook wel de gedachte van uh, dat hij, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat overtoen, hij is een soort rat van fortuin. Hè? En uh, de ene dag kan het goed gaan en de volgende dag kan het wat minder zijn. Zo van, je, uh, leef bij de dag en uh, pluk je dag. Ja. Dat, dat idee, dat, dat, ja, dat staat mij wel aan. Ja. ja. Nou noemde Jeroen net die eerste twee minuten, die zijn nog wel een beetje te praten. Ja, wat heb je dan tegen de rest? Nou, ik moet er eerlijk bij zeggen dat, dat, dat de, de, de, de componist daar kleeft ook wel het een en ander aan. Oh, het gaat niet om de muziek. Het gaat nee, om nee. dat de componist geacht wordt fout te zijn geweest in de oorlog. Nou, ja, als ik heel eerlijk ben, speelt dat altijd in je achterhoofd wel een beetje mee. Het is Hoe als, fout is die geweest? Als we dat nou eens precies wisten. Ja, kijk, dus waar, waar heb je dan een nou, oordeel over? Nou, nee, het, ga, het gaat erom dat je een stuk niet apprecieert... en dan blijkt de componist ook niet helemaal zuiver te zijn geweest. Dat helpt. Ja. Dat helpt. Hij. Uh, nou ja, uh, ik heb nog eens een oud artikel erop nageslagen. Uh, zijn dochter, met wie hij jarenlang geen contact meer heeft gehad. die heeft ook gezegd van. als er een wedstrijd zou zijn voor mensen met slechte karakters. dan zat mijn vader in de finale. Ja, goed. Maar het gaat er dus om. Is, dit stuk is in 1937 uh, geschreven. Ja. Het gaat erom dat dat stuk meteen is omarmd door de naties. Ja, uh, de dat deden de, de, de naties ook bij Wagner, bijvoorbeeld. Uh, uh, vind jij Wagner ook niet mooi? Ik vind Wagner fantastisch. Fantastisch. Dus daar kan het toch niet alleen maar aan liggen? Nee, het, het gaat me echt om het, om het. Kijk, je moet het stuk ook een beetje in zijn tijd zien. Het is de jaren 30, dus je hebt net zeg maar die, die hoogromantiek en, en, en die grote symfonieën van Mahler, die, ja. die waren de top en daarvoor. Dan krijg je de twaalf toonstechnieken. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook in, in München, in Beiren, Richard Strauss met zijn enorme grote symfonische gedichten. En Orff Orf wilde zich tegen beide een beetje afzetten, dus die grijpt terug op oude muziek, mm -hmm. heeft ook Monteverdi en Bach benaderd... en grijpt terug op mm. die oude middeleeuwse teksten. Daarom kunnen wij en, het ook allemaal en, zo makkelijk en, meezien. Ja, maar ik hou bijvoorbeeld ook totaal niet van Gregoriaanse gezangen. Nee. Dus oh, misschien ligt het daar wel. Je moet er verder niks achter zoeken. werd mij gevraagd, wat vind jij van het stuk? En ik heb ja. maar eerder geweten ja, ja. gezegd, ik vind het een vreselijk stuk. Ja, ja. Ik vind het is het, het trouwens stil. van belang, uh, uh, vindt u uh, Jeroen van Veen... dat hij, uh, laten we zeggen, uh, dat er een smetje uh, op, aan hem kleeft? Omdat hij in elk geval zich niet heeft gedistanceerd van de nazi's... en ook door is blijven werken in de oorlog? Is dat van belang voor onze waardering van de muziek? Um. Ik, ik, ik benader puur als muzikus. Mm -hmm. En ik kijk dat puur, ik, ik kijk maar puur naar die noten. En hoe dat klinkt. En dan vind ik dat gewoon dat vind ik dat super muziek. En daar wil ik voor gaan. En ik wil het om zoveel mogelijk mensen delen. Yeah. En dat die persoon fout in de oorlog is geweest. Ja, dat, er zijn natuurlijk wel een aantal jaren overheen gegaan. En, en die muziek blijft bestaan. En dat het... Ja, het feit dat het blijft het gewoon een heel ja. populair stuk, is, dus dat heel veel mensen het ja. kennen. Ja, is het, zo, is het zo populair dat u verwacht dat het hele treinstation straks over Velo Luna gaat zingen? Nou, ik weet niet of dat zo uh, populair is. En of mensen. Nee, dus, dus, want we moeten wel meezingen. Dus hoe gaat dat dan? Nou, moeten is een groot nou ja, woord. Dat is de bedoeling. Dat dat is de bedoeling. Als, gaat dat dan? als niet, dan komt u lekker luisteren, dat kan ook allemaal. Uh, maar hoe gaat dat dan? Hoe, hoe dat gaat? Nou, ja? Wij zingen, wij zingen uh, de Carmine Burana en iedereen krijgt een papier. Aha. En er worden papiertjes flyers uitgedeeld met daarop een deel van de tekst. Latijnse tekst? Nee, de Nederlandse tekst. Er is een Nederlandse de vertaling. Een Nederlandse vertaling van Willem Willemink. Ah, van Willem Willemink. Onbestendig. Wat bedoel je met onbestendig? Dat is een Oh, Fortuna is bij Willem onbestendig. Oh, oh, oh, onbestendig. <laughs> oh, oh, oh. Dat vind ik wel. Onbestendig, ja. Weet je de rest ook? Nee, nee, nee. nee. Jeroen, Jeroen wel. Onbestendig. Nee, nee, ja, nee. Ja, ja ik heb al vrij, maar waar moet ik mee? Oh, nou. Ga jij naar een van die stations uh, Hans voor de Boom uh, uh, uh, om te kijken? ik heb een heel goed excuus. Ik moet morgen gewoon mijn eigen werk doen. Ja, maar, maar als dat is tussen, zou dat zijn, tussen zou 12 niet, en 1. Als ik vrij zou zijn, zou ik er niet heen gaan. Maar ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Omdat hoe meer muziek naar de mensen toe wordt gebracht... in plaats van dat je ze zegt... je moet naar een concertzaal komen en een kaartje kopen... hoe meer van dat soort initiatieven... en dat doet Jeroen heel vaak, hoe meer, hoe beter. Oké. Okay. Nou, ik wens uh, uh, Jeroen uh, van, van uh, Veen heel veel succes. Hij moet heel vroeg op. Uh, op de ja, want uh, op, in Groningen beginnen jullie al om half tien... Ja. morgenochtend dan Amersfoort half één... Leiden kwa kwart voor drie, daar kan jij makkelijk heen... vanuit het niet mee. en Haarlem om half vijf. Gaan we nog naar een klein stukje luisteren van DJ Testo, of niet? DJ Testo? Ja, die heeft er ook iets mee gedaan, moet het je luisteren. Het zou verboden moeten worden. Kijk, er zit wel een beat in. Lekker. Lekker? Nou, op dit punt ben ik het weer met Jeroen al eens. <laughs> Dit is nog erger dan het origineel. <laughs> Goed, heren, hartelijk dank. Dit was het uh, oog van vandaag. Morgen zit hier Chris Keijne.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 Dit is Radio 1.